Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-strafrechtelijk onderzoek naar gewelddadige oproepen die begin deze maand verschenen op een fanpagina van de PVV op Facebook. Op de pagina had de beheerder een artikel gezet uit de Telegraaf over brandbommen bij een Zweedse moskee. In twaalf reacties daarop werd volgens het OM aangezet tot geweld tegen moslims. De politie is nog bezig om de identiteit te achterhalen van de mensen die die reacties hebben geschreven. Voor de tweede maand op rij zijn de prijzen in de eurolanden gedaald. De deflatie was 0,6 procent. Dat is nog meer dan in december. Toen was de algemene prijsdaling 0,2 procent. Prijsdalingen worden gezien als slecht voor de economie. Consumenten stellen aankopen uit omdat ze denken dat alles nog goedkoper wordt. Een man uit Landgraaf is tot TBS met dwangverpleging veroordeeld... omdat die NOS-presentatrice Dione de Graaf... en een dagbladjournalist de lange tijd heeft gestolkt en bedreigd. Volgens de rechtbank in Lelystad is de man van 53 volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij heeft een ziekelijke stoornis, waaronder een waanstoornis. De man dacht dat hij een relatie met de graaf had... en stuurde ook de krantenjournalisten voortdurend e-mails en brieven. Hij werd aangehouden toen hij vorig jaar de graaf per mail bedreigde. De tweede serie stokslagen voor een Saoedische blogger gaat opnieuw niet door, zegt Amnesty International. Waarom de bestraffing opnieuw is uitgesteld, weet Amnesty niet. De blogger Badawi werd vorig jaar tot een celstraf van 10 jaar, 1000 stokslagen en een boete van 190.000 euro veroordeeld, omdat hij op internet de islam zou hebben beledigd. De eerste serie stokslagen kreeg je op 9 januari. De tweede serie zou een week later volgen, maar die ging niet door... omdat die nog niet was hersteld van de eerste serie. En ook vorige week ging het niet door. Het weer, veel zon, misschien nog een bui. Alleen in het zuiden en langs de oostgrens veel bewolking. Het is 2 tot 5 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het noordwesten weer buien... en meer wind en dan is er ook weer kans op gladheid. Ook in het weekend buien met kans op natte sneeuw. Dit was het en anyway. weer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge van 3 kilometer. De A4 Amsterdam Den Haag heeft 8 kilometer tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. De weg is weer vrij na een ongeluk. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft 2 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft Noord en Afrit Berkel en Roderijs 4 kilometer file. A27 Utrecht Gorkum bij Lexmond 2. Op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Noordeloos en de Merwedebrug 4 kilometer. En 15 Maasvlakte richting Rotterdam. 2 kilometer file bij Spijkenissen. De N305 Almere Dronte is nog steeds in beide richtingen afgesloten tussen de A6 bij Almere Stad en Almere Hout. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toet je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Begin van het uh, tweede uur van de uur Breakdown met Alesso. Samen met uh, Tavlo met Heroes. Nummer 17 staan ze. Toch weer een uh, hoop plekken uh, opgeklommen. Vorige week nog op 24. Dit uur uh, tweede helft van de lijst der lijsten. En natuurlijk uh, gaan we kijken naar de Nederlandse top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 Op nummer 30... James New Newton Howard... Met no, oh nee... Lott. Begin maar op 29... Die wil ik niet horen... Die doet zo'n pijn in mijn hart... 22 plaatsige zak zijn ze namelijk... Dus de aal... Oh... 29... Begin Door daar maar... Op 29... Calvin Harris featuring... Ellie Golding met Outside... Op 28... Joseph Selford met Diamond... Op 27... S.U.A. met Thinking Out Loud... 26... Shepard Giovanni op 25, Philip George Philip. Nee, Philip George. Philip George met This <laughs> You Were Mine. <laughs> Op 24, First Aid Kid met Walk, walk Unafraid. Op 23, 23, Omi met Cheerleader. Op 22, Keigo met Firestone. Op 21, Kenji met Louis. Op 20, Olly Meurs wrap Up. Op 19, Fox Stevens met Sweets, Pop.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 Is goed. Ja, de rest hebben we namelijk nog niet gehoord en die uh, wil ik ook niet helemaal gaan verkappen. Nou, je mag Flowrider wel verklappen met uh, GDFR, maar dat vind ik niet zo interessant. Wat ik interessanter vind, is uh, degene die is blijven zitten. Deze week blijven zitten op nummer 15, Hosee, Take Me to Church. Prachtige muziek. Um, ze waren van de week ook uh, weer op televisie, hè? Ze zijn in het land op dit moment. En uh, er was een uh, heel mooi stukje ervan. Die uh, was wij RTL 8 Night uh, voordat de uitzending uh, begon... Um, Doe de altijd artiesten even een kleine intro en zo. En dat was een heel mooi stukje. Die ga ik je niet laten horen. Die heb ik niet. Haha, lekker pup. Maar was echt mooi. Dus als je het even terug kan kijken, probeer het. Doe het ook. De, de Euro Breakdown of Fredo. Breakdown of vrijdag Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Our lover's got a humor. She's a giggle at a funeral. everybody's I worshipped her sooner.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 And me to be well hey, hey. Hey. Heeft was inderdaad in de top 3. Nummer 2 was dat voor hem. Maar uh, 17 weken in de lijst. Hij uh, is als uh, ene langs in de lijst. Degene die uh, langer erin staat, is uh, dus, uh, niemand minder dan uh, Megan Trainer. Met uh, All About It Beast. die staat er uh, 17 uh, plus in. En nou mag je wel dit jingle. We gaan even kijken naar de Nederlands top 40. De Mediamarkt top 40. Om uh, precies te zijn van uh, week 5. Zit hey. al week 5? Hé. Hey. Wat leuk. We hebben ze mogen update. Sexy als ik dans op nummer 40. Sunlight van de Magicians. Featuring Years and Years of 39. Aaron Chupam en Albert Frous. Not een maas, not een Albert Frous. Maar wat een Albert Frous. Leuk nummer. Nummer 38. Kevin James, The Book of Love, nieuw binnengekomen op 37. En David Cuerta samen met Emily Sunday. er dit voor Love nieuw binnengekomen op 35 in de medium op 40. GDFR van Flowrider samen met Sage, Gemini en Lucas op 32. O'Gene met Magic op 31. Brick by Brick van Raccoon, op 28. Riptide fans Joy op 25. Miss Montreal, dat vind ik wel een mooie combinatie hè. Miss Montreal en Pascal Jacobsen van Bluff.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 Ja, ik had het echt net overklapt. Hij staat op nummer 1. Voor mij deze week was uh, binnengekomen. Dan heb ik het over uh, Omi met Cheerleader. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En we gaan door met de Euro Breakdown inderdaad. En dan gaan we naar nummer 12 kijken. En die is in handen van George Ezra. Listen to the men. Samen met Sir Ian McKellen. En het is een videoclipversie. Die blijf ik toch het leukste vinden. Dat mooie gesprekje zo in het midden van de clip. George Ezra. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about to get the of your chance too. I feel the tears in your not. alone no. When I hold you well.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 You come with me Easy, easy, everyone.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 van deze week, Becky G. Kenstafdancing. Deze week op tiende plaats, 17 plaatsen gezegen maar liefst. Uh, 12 plaatsen gezegen, wat liefde ik nou weer. Vorige week op de 22e, dus ook meteen de hoogste positie voor uh, haar ooit. Vier weken lang in de hitlijsten. En de voorhoorje George Ezra, Listen to the Man, samen met uh, een mooi stukje van de Sir Ian McKellen, oftewel Gandalf. Kennen we het uh, Lord of the Rings en Hobbit natuurlijk hè.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 I'm Play nummer van uh, Vence Joy. Maar liefste tien uh, plaatsen gestegen alweer er zitten echt goede kruipers tussen, hoor. Ze kruipen allemaal omhoog. Ze willen allemaal die nummer 1 gaan veroveren. Maar die is deze week natuurlijk maar in handen van uh, één artiest. Wie dat is, hoor je even voor de klok van uh, 5 uur. Vlak voor het programma Zandvoort Rijd door. Wat om uh, 5 uur zal beginnen. Met uh, Ruud Janss als presentator. Volgende week, dus uh, de Your Breakdown vanaf uh, 6 uur.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 So loud if you don't like my sound you can turn it down Dit is Jessica Ellen Cornish. prachtig met het goede nummer masterpiece. Vorige week nog op de 11e positie, deze week is het op zevende positie, zeven weken lang in de lijst ondertussen al. Nou, in 2008 deed ze kortstondig werk als achtergrondzangeres bij onder andere Cindy Loper. Later gaat ze nummers schrijven voor Rihanna, Alicia Keys en Miley Cyrus. In 2012 verschijnt dan uh, Do It Like a Dude als de eerste solo single. ...waarmee ze de tipperaden bereikte. Nou ja, um, de opvolger op Tag, samen deze dat met B.O.B. Uh, wordt haar uh, grote doorbraak en komt tot de tweede positie. In datzelfde jaar wordt ook uh, Nobody's Perfect en uh, Domino hits uh, in de lijst neerlijsten. Ja, in jaar na jaar van 2013 verschijnt haar tweede album, Alive. Een jaar later vormt ze met Ariana Grande en Nicki Minaj...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 See ya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 Mark Ransom samen met uh, Bruno Mars. Uptown Funk. Nummer 6 in de uh, Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Volgende week dus uh, totaal in het kader van uh, 25 jaar ZFM. Nog één keertje dan om het af te leren even. Albert Jan Vos, ons programmadirecteur, die legt even voor je uit hoe en waarom. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag.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 Kan je even je commentaar uh, afgeven of uh, leuke anekdotes? Doe het alsjeblieft Facebook.com/slash your breakdown. Dit is Megan Trainer. Ondertussen loopt de studio voor voor het volgende programma. Zandvoort draait door. Het zal om uh, vijf uur beginnen. Tot uh, zeven uur. Volgende week dus uh, dat programma van uh, vier uur start uit. Tot zes uur. Als je nou meer informatie wilt download dan even de ZFM-app als je hem nog niet hebt. Waar uh, staat het allemaal op? Uh, ga gewoon even op Facebook uh, naar de ZFM-zandvoortpagina. En doe dan ook uh, meteen een kijkje bij uh, de Euro Breakdown.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 De Zandvoort draait door. Dat is kick-off van dan de uh, 25 uursuitzending uitzending van ZFM in het kader van natuurlijk het uh, 25-jarig bestaan. Maar nu eerst de top 3 van vorige week. Nummer 3. Maurice Mulder De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Er was op nummer 3 uh, Echo Smith met Cool Kids. Nummer 2 voor uh, Lord Positive Team met Meltdown. En 1 was voor Taylor Swift Blank Space. Of het deze week ook zo is, weet ik niet. Ik weet wel dat nummer 3 Echo Smith is met Cool Kids. Negen weken lang in de lijst. Deze week dus blijven zitten. Een mooie familie. Zus en twee broers. Echo Smith.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 De broer uh, die op het slaginstrument staat op de gitaar is uh, 19. En een kleine broertje achter de drumtoestel uh, is uh, 15 jaar oud. heb ik het over. Echo Smit nummer 3. Deze week in de Euro Breakdown hier uh, op CFM's Zandvoort 106.9 Ah, heb ik dat ook weer een keer gezet. 9 weken in de lijst. Echo Smith. Toch bracht hoor. Wat zijn nummer hebben geschreven. Ik uh, zal hem eens een keer helemaal gaan uh, uitpluizen voor je. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Toegekomen aan nummer twee. Die is uh, voor. Ja, die. Wie nog meer? Meet King Push. Klopt en Q-tip. aan heb ik het dan over. Geproduceerd door Stromae. Nummer twee in de Euro Breakdown. Just cover the flaws in Cavalli. Let's hide the hurt in Amali. We all try to be somebody else. You can't hide your tears in wealth.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 We shouldn't be surprising that we're here with no fear and give for uprising Gonna blend in with the bullies and the bureaucrats Arrows pierce like lightning, choppers sound like thunderclap Ooh, never will you stand, we gon' lay you down Deppin' and dabba kids coming in to take the town Try to restrain us, even though you trained us We're better than you are, now we gonna make you famous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 No. De nummer uh, geschreven voor uh, The Hunger Games. MackinJ Part 1. Produceerd door uh, Stilmaai uit België. Maar ingezongen door Lorde samen met Pusha T en Q-Tip. En dan heb ik het natuurlijk over Meltdown. Nummer 2 in de Euro Breakdown, Elf weken lang in de lijst er ondertussen. Zijn partner in uh, crime uh, van dezelfde film. James Newton Howard was de snelste daler uh, van deze week. Met mijn liefst 22 plaatsen Op nummer uh, 30 zijn ze terechtgekomen.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 Good for a weekend. So like a daydream. De I of ex tell you I'm in handen van uh, Taylor Swift. We'll Het prachtige flanksfees.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 Deze week hadden we 10 stijgers, 14 zittenblijvers, 12 dalers en maar liefst 4 nieuwe binnenkomers. Deze aflevering zit er alweer bijna op. Volgende week uh, hebben we dan uh, om 6 uur pas weer uitzending. Tot 9 uur met speciale 25 uur met Lissander, dankjewel. Graag daar. En nee, ik zeg allemaal tot volgende week en heel veel plezier bij Zandvoort draait door. Uh, Stadler? Ja, yeah, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe you het? Ik weet het niet. Ik slept het hele ding thing. Nou, well, je didn't niet much. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...